Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid gaat meer doen... tegen fraude met persoonsgebonden budgetten. Er komen 22 extra inspecteurs en het patiëntenbestand wordt opgeschoond. Ook worden de budgetten niet meer contant uitbetaald. Justitie vermoedt dat er voor tientallen miljoenen euro's... met pgb's wordt gefraudeerd. Atleet Brian Mariano is op de luchthaven van Curaçao aangehouden... Hij wilde in het vliegtuig stappen met 720 gram cocaïne in zijn koffer... die een dubbele bodem had. Mariano is na verhoor weer vrijgelaten omdat hij nooit eerder is betrapt... en omdat de hoeveelheid cocaïne beperkt was. De 27-jarige sprinter is geboren op Curaçao en woont in het Noord-Hollandse Annapolona... Brian Mariano kwam afgelopen zomer voor Nederland uit op de Olympische Spelen in Londen. Hij maakte deel uit van de estafetteploeg, die op de 4 keer 100 meter zesde werd. Hij is ook Nederlands kampioen op de 60 meter indoor. In Opheuste heeft de politie opnieuw zwaar vuurwerk gevonden... in het huis waar twee weken geleden een vuurwerkongeluk gebeurde. De politie doorzocht het huis gisteren na een tip dat er nog meer vuurwerk lag. Huizen in de omgeving werden uit voorzorg ontruimd terwijl de explosieve opruimingsdienst het vuurwerk weghaalde. Bij het ongeluk in Opheuste twee weken geleden... raakte de bewoner van het huis zwaar gewond. Hij ligt nog in het ziekenhuis. Door de explosie werd een groot gat in het dak geslagen. Johan Kruijf is ontslagen als adviseur... van de Mexicaanse voetbalclub Chivas Guadalajara. Als reden noemt de club de tegenvallende resultaten. De Mexicaanse topclub bereikte de play-offs... maar werd al in de eerste ronde uitgeschakeld... Kruiven is negen maanden adviseur geweest van Guadalajara. Een van zijn eerste adviezen was het aantrekken van oud international John van Schip als trainer. Het weer op veel plaatsen ligt de vorst. Het KNMI waarschuwt voor gladheid en dichte mist. In de ochtend natte sneeuw, daarna bewolkt met vanuit het zuidwesten regen voor 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 <lacht> ik zie je. Dan moet ik lichtjes knipperen. Dat doet uh, een uit. Die denkt: die uh, is in slaap gevallen. Dat is heel groot, dankjewel. Uh, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Uh, tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Wij in Nederland hadden in de jaren zestig Theo van S. met de shoes. En Theo die klonk als, uh, ja, hoe klonk hij? Als Theo van es, kan je het beste maar zeggen. Want uh, zijn stem klonk alsof zijn uh, strot half dichtgeknepen werd. En dat hij daar dan toch nog, ondanks die situatie, inslaagde om geluid te produceren. Zoiets. Dat leidde tot hits als Osaka en Nanana. Uh, die ga ik nou niet laten horen, want die komen in die uh, top 2000 uh, vast wel langs. Leuker vind ik het om de Britse... Theo van S. te laten horen. Roger Chapman. Die zat in een band. die heel wat. Uh, ja, progressiever was. dan de uh, shoes van Theo van S. Die band heette Family. En uh, uit 1972. wil ik laten horen. In my own town. Nee, in my own time. Town verstond ik. toen die hit uitkwam in dat jaar. Uh, jaren later kwam ik erachter hoe die echt heette. Afijn. Theo van S. op zijn Brits. Roger Chapman and family and in my own time. Um, zullen we even in die periode blijven hangen en ook in Engeland blijven? Binnenkort komt hij naar uh, Nederland, John Mayo. Ik heb hem veertien dagen geleden in dit uh, rubriekje laten horen. Uh, wil ik nou nog een keer doen met Room to Move? Zijn enige hit, naar mijn weten, in Nederland. Altijd leuk. One, two, one, two, <tied> Male, altijd trouw gebleven aan zijn roots en uh, Room to Move. Iemand die uh, niet helemaal echt trouw bleef aan zijn roots was John Lennon... maar hij maakte alles goed door in de jaren zeventig het album Rock and Roll te maken... waarin hij uh, al zijn uh, uh, favoriete liedjes uit zijn jeugd nog eens even heel erg goed overdeed. En toen kon je ook horen dat hij daar een stem voor had. En in You Can't Catch Me kan je horen hoe die eigenlijk eh, is gekomen op uh, Come Together. Aan het begin weet je al meteen waar die mosterd vandaan komt. In de nacht van het goede leven zijn de guilty pleasures een tijdje geleden aan bod geweest. Van die nummers waarvan je zegt, ja, uh, kan ik hardop zeggen dat ik dit mooi vond. Ja, dat kan best. Ik heb dat met Herb Elpert, of all people. And this guy is in love with you. En ik vind het ook heerlijke muziek op dit tijdstip van de dag. Tot volgende week.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 Ja, nou, ik ben helemaal in slaap gesukkeld. En Jan, zeg maar, wil je nooit meer die, die Engert van Family draaien? Ik kreeg helemaal pijn in mijn oren van die man. En oh, verrukkelijk om John Mail uh, deze lange versie weer eens te horen. Dank, dank, dank, dank, dank. Goed, <coughs> sorry. Ko van Gemert die zoekt en die leest poëzie voor de nacht. En uh, ga luisteren. Een poosje geleden werd ik opgebeld door mijn uitgever. Er ging weer een boekje van me in de ramps. En of ik zin had nog wat exemplaren te komen ophalen voordat ze naar de slechter zouden worden afgevoerd. Het ging om De duiven blijven om de torens wenken: een bloemlezing van gedichten en stukjes proza over dieren. Over stadse beesten, om precies te zijn. En omdat ik vind dat er erg leuke gedichtjes in staan... neem ik de vrijheid er een paar voor te lezen. Ik zoek het even op. Het eerste is een gedicht... Een gedichtje, het zijn allemaal korte gedichtjes. Het eerste is een gedichtje van Roland Holst, kroonjaar. Leeg en gehuldigd kwam hij thuis. Vermenigvuldigd tot een muis. Het volgende gedichtje is van Theo van Baren... Ik heb de zwanen vaak benijd, niet om een dobberen op de vijver... maar om de onvermoeide ijver waarmee mensen gedichten wijt. Het volgende is van een welbekende dichter, denk ik. Van korte, meestal grappige dichtjes. Kees Stip, Op een woord. Den Haag, zo zegt een woord, is blijkbaar per trein uit Utrecht onbereikbaar. Want telkens als ik het probeer, begint een goudgebieste heer... zijn longen vol met lucht te happen en roept dan woerde overstappen. <lacht> het is allemaal een beetje flauw, maar ik vind het toch leuk. <lacht> um, we hebben hier Alfred Kosman. Een rijm. God schiep als een voorbeeldig dier de nijvere mier... Zijn tweede schepping was nog beter. De Mieren Eten. Ja, van Willem Hussem, Ja, dat is een dichter al lang dood Hij was ook Schilder. Hij heeft alleen maar korte gedichtjes geschreven, maar wel mooi. Of, of soms grappig. Nu mijn hond dood is, hebben andere honden voor mijn wandeling geen aandacht meer. Goeie observatie. <tiedacht> En voor nu de laatste van Frans Muller, Meewekolonie. Het krijsen van de meeuwen zal wel een reden hebben... als alles in de natuur. Het staat wel ergens in een boek. En in een ander boek vind ik dan ook wel ergens... waarom ik me eraan erger en gek word op den duur. Volgende keer ga ik nog even verder met de dieren. I hate being sick I hate burning my finger on the toaster And I hate knits I hate falling over I hate grey And I like your mind And I like when your hand is in mine I like getting drunk on the tunes by the beach Kate Nash I hate seagulls. Daar had ik het op gekozen, maar dat is alleen het eerste zinnetje. Haha. Ha, ha. Gaat u mee naar de film? Dames en heren. De koning is dood. Gezien het feit dat er nog geen troonopvolger is, zullen wij alle zeggenschap over het hele land op ons nemen. Ik wil koning worden. Is dit serieus? Dus u wilt koning worden? Daarvoor zit ik hier toch? Ik heb vijf opdrachten gekregen. Dit is de eerste. Waarom wil je eigenlijk koning worden? Woehoe! Ik doe verslag over jou als journalist voor de druk. Heb je al een kop voor je blogjes? Kroonprins van Katoren. Weet je wel, hoe gevaarlijk het is? Jij kent de ministers niet. Jij weet niet wat voor plannen ze hebben. Ik ben niet de eerste stag. Sommigen kregen een onmogelijke opdracht. Anderen verdwenen gewoon. Wow! Verdwenen. Iedere ochtend word ik wakker. En dan hoop ik dat er een bericht komt uit wist Dat we een nieuwe koning hebben. Zodat we dan kunnen dansen en zingen. En dat we vuurwerk kunnen aansteken. Wij vertrouwen hem op, heer. Dat is toch alle wijsheid verschaf om ons te helpen met... Uh, sorry hoor. Is er eigenlijk iets dat je niet zou doen? Opdracht. Ze willen dat ik van de toren spring. Als ik spring, word ik geen koning en wordt het oorlog. En dat is mijn schuld. Ik hoop maar dat de rest van kantoren mij vergeeft. Het is een monster, star. Koningsdag, Koningsdag. klassische muziek. Hè? Nou goed. Koning van Katoren, hartstikke leuk kinderboek hè, van Jan Terlouw... met fijn, goed verpakte morele boodschappen. In feite het partijprogramma van D66 uit de tijd dat het boek verscheen, 1971... Oké, okay, is nu verfilmd door Ben Sonbogart. Het gaat over de 17-jarige jonge Stag... die koning wil worden van het rijk Katoren... Hè, dat sinds de laatste koning geregeerd wordt... door een stelletje steeds dictatorialer wordende ministers. Nou, krijgt hij een aantal opdrachten. Knobbelneuzen bestrijden, in de kerken tot stilstand brengen, milieuvervuilend... monsterkoud stellen, et cetera. Fantasyland dus. Nou, dat vonden ze in Italië. En al daar ook een co-producent. En daar liep het een en ander mis. Nou, veel gedoe om centen. Ik weet er het fijne ook niet van. En ik ga het ook niet uitzoeken. Het gaat tenslotte om die film die er nu is. Wordt wat mij betreft gered door die hoofdrolspeler. Mingus Dagelet, zoon van Hans. Dagelet in Esther Apitulé. Wat een lekker ding zeg. Oh, en ook heel charmant. En zijn tegenspeelstertje. Ja, sorry hoor, ik ga het nou toch een keertje zeggen. Abby Hoes is ze. Ja, nou, die vond ik echt niet te pruimen. Ik vind werkelijk niets aan het meisje uh, authentiek. Nou goed, uh, maakt verder niet zoveel uit. De hele film zwabbert enorm. Maar ik neem aan dat ze dat uh, met altijd bescheiden budgetten... waarmee Nederlandse filmmakers moeten werken... Uh, ja, dat ze het eigenlijk nog best aardig hebben neergezet. Fantasie en creativiteit genoeg aanwezig, dat zie je direct. Ja, jammer dat het toch heel vaak oogt als goedkope oplossingen... Je voelt in deze film heel veel oplossingen, compromissen. Nou ja, goed, wel sympathiek. En ik denk ook voor de jongere kids gewoon een aardige film. Leuke soundtrack. Oh, waarschijnlijk ook het Maar Het zijn allemaal liedjes van Nederlandse uh, muzikanten. De meesten hebben al uh, hadden dat al op CD. Anna Soldaat. Tim Knol en The Obsessions. Tim heeft wel een, een, een uh, speciaal nummertje ervoor gemaakt, maar daar ga ik niet draaien. Er zat ook een leuk liedje bij van uh, de Happy Camper uh, toestand. En dan uh, gezongen door uh, Lijnen.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 Een hele goede morgen Rex van Beuningen. Een hele goede morgen Jan Nederland. Rex, vorige week uh, toen hebben we uitgebreid aandacht besteed aan Barack Obama. Barack Obama, wat wil zeggen strandhutje. Dat is uh, de vertaling eigenlijk van zijn naam. Veel op gereageerd. Ja, want dat wist niemand hè? Nee, maar ik wel. En de ene reactie nog leuker dan de andere? Inderdaad, Waikiki, uh, uh, welkom, draaiden we toen. Maar ik wil graag uh, uh, nu uh, voor de verandering... en ik heb vorige week al een klein tipje van de sleur opgelicht... dat ik toch, ja, ik zeg het maar gewoon uh, uh, omdat ik dat vind... met Romley in ieder geval een interessante knaar vind. Een interessante kerel. En ik wil even vandaag door op hem. Interessant. Ja. Um, de man is opgegroeid in Texas en ik wil eigenlijk, laat ik maar niet te lang praten, uh, toegaan naar zijn muzikale carrière. Hij groeide dus op in Texas, uh, de kleine mid, de kleine mid in Texas, inderdaad, dat is juist. En uh, de Romnietjes woonden naast de Shams. De Shams was, dat was een hele grote en muzikale familie. Met heel veel kinderen, jongetjes, meisjes, je had moeder de jam, vader de jam en je had de, de, in ieder geval twee muzikale broers, Dave de jam en Sam de jam. En daar speelde uh, Mid mee op straat, zou ik maar zeggen. Op straat, ze voetbalden, ze basketbalde, honkbalde, maar elke zaterdagmiddag maakten ze muziek met z'n allen. Dan was het bal bij de Deschamps. De Deschamps. De en dan kwamen de Romnietjes over. Dus, uh, uh, en, en die speelden daar lekker in een bandje. En daar heb ik opname van. Je zal het niet geloven. Maar hier bij de nacht van het goede leven. Opname van Sam Deschamps en de Farao's Met Met Romney op gitaar. Dus Mitt was eigenlijk een Farao. Mit was een Farao. En de naald brandt in mijn handen, lieve mensen. Hey, en had hij had een bijnaam, Mit? Alle muzici hebben ja. toch een bijnaam? De bijnaam van uh, Mit Romney was a One Chord Wonder. Oh, interessant. kan je dat ook horen? Ja. We gaan nu, en we horen dus eerst Sam, Een goede vriend, een jeugdvriend van uh, Mit. En uh, dan horen wij op gitaar niet zo heel goed gestemd. Oh. Mit Romney. Oh. Is de gitaar crazy. vals? Mm, ja. Weet je wel, hè? Maar het maakt het toch wel weer uh, ook interessant als, als uh, op muziek hey, reliquie. Hoorde met dat zelf dan niet, dat ze gitaar... Uh... Kennelijk, kennelijk, ja. Daar kan ik niks aan doen, hè? Dit, is, uh, dit, dit zijn de opnames die ik uh, heb. Dus... Zullen we luisteren naar met Romney op gitaar... met Sam de jam en de Paro's Little Red Riding Hood? Is goed, joh. Ja. Dan spreek ik je volgende week, Jan. Tot volgende week, niks en bedankt. Walking in these spooky old woods alone. Oh! What big eyes you have. The kind of eyes that drive most mad. So just to see that you don't get chased, I think I ought to walk with you far away. cheap suit on till I'm sure that you've been shown that I could be trusted walking with you alone. Oh, little red riding hood. I'd like to hold you if I could, but you buur bij de KRO-collega's van de ochtend van 4, uh, op Radio 4... waar elke dinsdagmorgen A.L. Snijders uh, op bezoek komt... met een zeer kort verhaal. Uh, eerder in de uitzending uh, klonk dit gedicht van Gerrit Komrij. Het gedicht heet Alles Blijft. Daar stond de muur die ik heb aangeraakt. De muur werd afgebroken. Van het puin werd verder op een fundament gemaakt... Ik plant een fruitboom in mijn oude tuin, die werd geasfalteerd. Vijf meter diep houdt zich een wortel nog grommend koest. Vijf eeuwen lang desnoods. De Spaanse griep landt ooit op mars, omdat ik heb gehoest. Er was een vriend aan wie ik heb geschreven. Een rots waar ik mijn naam in heb gekerfd. Je bent een deel van alles bij je leven. En alles blijft bestaan wanneer je sterft. Goedemorgen, meneer Snijders. Goedemorgen, Margriet. Hoe is het vandaag met u? Nou, uh, eerst was er eigenlijk niks. Toen hoorde ik dat uh, gedicht van Komrij. En die uh, hand op die muur. En die muur die verdwijnt in de grond. En die kersenboom waar nog maar... Een, een, iets van de overblijf vijf meter in de diepte en toen begreep ik toch dat dat gedicht moest worden opgevat als, uh, ja, als hoopvol dat er altijd was van je overblijft. al is het maar een baseel op Mars maar op mij had het de tegenovergestelde uitwerking ik vond dat er wel erg weinig over. <tie> het heet Alles Blijft, maar voor uw ja. gevoel blijft niks. Nee, precies, nee. Ja. Alles was weg. En ja. toen hoorde ik je daarna ook nog zeggen dat er tijden waren... dat men eh, niet veel belangstelling had voor de muziek van Schubert. En toen dacht ik, jezus, ook dat nog. Ja, maar... Ja, maar ja. die is weer bovengekomen, tenminste. Zo is het. Het zijn andere tijden. Ja, ja. Gelukkig is, uh, wel. Ja. En uw verhaal? Ja, daar past dit gevoel van uh, mislukking en verkeerde dingen doen wel bij, hè? Dus uh, nu zijn we weer rond. Het stuk heet uh, Synagoge. Na middernacht op zoek naar een synagoge. Dat had ik niet moeten doen. Alles draait om Ken U Zelf, een aansporing die mij bekend is, maar die ik vaak vergeet. Ik had voorgelezen in Loosbroek, een zeer kleine plaats in de buurt van Bos en Os. Ik kwam in het donker en ik ging in het donker. Ik zag alleen wat mijn koplampen zagen. En dat was toch niet genoeg. In de kerkzaal waar ik voorlas voor de Bernhezer kunstkring... vroeg ik daarom op welke grote plaats men zich hier richtte. Iemand vertelde dat Os dichterbij lag... maar dat hij altijd zei dat hij in de buurt van Den Bos woonde... want Os had van ouds een slechte naam. Een mooi antwoord dat je nooit hoort in het licht van de koplampen. Op weg van Loosbroek naar huis kwam ik door Dieren... waar ik twee dagen later zou voorlezen in de synagoge Spoorstraat 34... Ik reed de spoorstraat in, één richtingsverkeer... maar ineens was ik nummer 28 voorbij en zag ik 42. Ik hallucineerde. Het was half twee in de nacht, ik zag niemand, iedereen sliep. Ik reed door en maakte een grote lus door het stadje... want ik wilde niet opgeven. Een essentiële fout, strijdig met mijn karakter. Als ik nu ergens goed in ben, dan is het wel opgeven... Doorzetten geldt in onze cultuur daarentegen als de grootste deugd. Doorzetten is nummer één. Gods woord en de handel. Nooit opgeven. Doorzetten. Waar was mijn mensenkennis? Waarom verplaatste ik me niet in het gezag? Wat zou een politieman denken als hij in een, dood, in een doodstil Gelder stadje om half twee in de nacht een transportbusje langzaam en zoekend ziet rondrijden? Vanuit het niets stonden ze achter me. Ik hoorde geen trompetten, maar zag twee lichten fel als de zon op me schijnen. De agent kwam naast me staan. Motor uit, raam open. Toen hij vroeg wat ik deed en ik antwoordde dat ik de synagoge zocht, sloot zijn wantrouwen zich als een net. Hij ontdekte dat mijn rijbewijs verlopen was en trok zich terug in de dienstauto, waar hij informeerde naar mijn antecedenten. Huurschuld, alimentatieachterstand, openstaande boetes, hashhandel, oproepen tot verzet. Het duurde lang, maar er was niets onoorbaars over mij te vinden. Hij gaf me de papieren terug, mijn vrouw ging achter het stuur zitten en toonde hem haar geldige rijbewijs. Om half drie waren we thuis, ik kwam moeilijk in slaap, ik voelde me door mezelf verraden. Sergej Borkiewicz, preludes voor piano, op de piano, Klaas Trapman. Tot zover A.L. Snijders En die prijswinnaar van de eerste A.L. Snijdersprijs, die is dus bekend. En de Ochtend van 4 maakte op 24 november opnames. En die wil ik u nu toch even laten horen. U hoort het misschien al eerder in deze uitzending. In Utrecht zijn dit weekend voor de eerste keer de AL-snijdersprijzen... voor het beste zeer korte verhaal, het ZKV, uitgereikt. De belangstelling was groot. Honderden bekende en onbekende schrijvers sturen hun verhalen in... die niet langer mochten zijn dan 220 woorden. De inzendingen bleken compleet verschillend. In mijn tuin staat een trap. Mijn verhaal heet om Gerard. In de eitunnel knipperen de waarschuwingslichten. Vanwege een Roemeense straatmuzikant. Mijn grote lange buurman is Ober. Het verhaal heet Black Betty. Trompet. Banaan. Wensen. Naamgever van de prijs is dus A.L. Snijders, schrijver en uitvinder van dat ZKV... waarvoor hij in 2010 de Constantijn Huigensprijs kreeg. Hij was blij met de grote hoeveelheid inzendingen. Nou, daar kun je niks anders dan uh, vrolijk over zijn. Het hoort dus kennelijk bij onze natuur. Ademen, eten, schrijven. Je moet niet kijken naar de, dat er maar tien dichtbundels per jaar schrijven. Je moet kijken naar wat al die mensen doen in het verborgenen. De eerste prijs ging naar journaliste Jente Postuma. Luistert u naar haar korte verhaal, haar zeer korte verhaal. Wensen heet het. De eerste keer dat ik een wens deed, wenste ik een kikker van blik... die als je erin knijpt een harde klakgeluid maakt. Die had ik bij een vriendinnetje zien liggen. Toen ik weer eens bij haar speelde, nam ik de kikker mee naar huis. Zo ging mijn eerste wens in vervulling. Mijn tweede wens was dat mijn oma nooit dood zou gaan. Als kind kroop ik dicht tegen haar aan en drukte mijn neus in haar arm... die naar kaneelbeschuitjes rook. Mijn oma werd vergeetachtiger, maar dood ging ze niet... Op den duur praten ze alleen nog over het kamp en de nagels van haar oudste zoon... die de jappen voor haar in een envelopje hadden gedaan. Misschien was het geen envelopje, maar ik herinner me dat ze het over een envelopje had. Ze vertelde erover op een manier waarop je een spannend verhaal aan kinderen vertelt. Alleen vond ik het na een paar keer saai worden. Ze rookt niet meer naar kaneelbeschuitjes... en lag meestal voorover in haar rolstoel met haar voorhoofd op tafel. Daar hadden we een opgevouwen keukenhanddoek onder gelegd. Toen wenste ik dat ze doodging. Voordat de adem stokte heb ik dat nog een paar keer moeten wensen. En mijn vader heeft meerdere keren haar ogen moeten sluiten... want die deed ze steeds weer open. Dank wel. Jente Postuma met wensen, winnares dus van de eerste prijs. De beste korte verhalen zijn gebundeld in een boekje met de titel 220W. Dus slaat natuurlijk op woorden. En dat is verkrijgbaar bij de uitgever van A.L. Snijders, AFDA. Tijd voor F.Starik. Bezig met selectie voor zijn nieuwe bundel? Hij leest voor, legt uit en gooit weg. Is het normaal dat normaal? Want het is een hele stapel die er niet in komt. Is dat normaal voor een dichter? Is hij zo uh, streng? Uh, dichters zijn, uh, zijn, zijn streng, ja. Dat is het wezen van het beroep. Je zult streng moeten zijn. Je denkt dat uh, collega-dichters één op de tien gedichten haalt een bundel, of wat? Dat kun je in zijn algemeen niet zeggen... Um... Uh, kijk, dichters werken ook heel verschillend. Hè? Wat Gerrit Komrij bijvoorbeeld deed, die schreef een gedicht in zijn hoofd. Die maakte hem al denkend af. En die ging pas na een maand zitten en dan schreef hij het even op. Het hele gedicht, van voor tot achter. Hij had hem gewoon klaar als hij hem opschreef. Ik werk veel intuïtiever in de zin van... Uh, ik begin ergens en ik zie wel waar het schip strandt omdat het voor mij heel erg werkt dat je schrijvender weg... op nieuwe gedachten komt, uh, andere dingen, andere wegen inslaat. En, uh, ik heb er op zich ook niet zo'n probleem mee om te veel te schrijven... en dan een hele hoop weg te gooien. Omdat het, het helpt mij in mijn denken om dat schrijvender wijs te doen. Ja. Ja, ja, ik begrijp het. Overigens uh, zijn er ook gedichten die ik niet eens zelf geschreven heb... maar die ik gewoon via de, via de mail ontvangen heb... slapend rijk worden. Nou, dat is ook grappig. Hier. Ik geef je het rijkdom dat nooit slaapt. Jij kan door de nacht heen winnen. Ik adviseer alleen het beste voor jouw vriend. Speel hier. Mensen vragen hoe jij jouw luxe levensstijl kan veroorloven. Wat is niet fijn aan het worden van een miljonair? Gooi eens een blik op wat je met één spin kunt winnen. Keer je geluk en word een winnaar. Plaats munt, draai knop, win groot. Kijk niet terug, vriend. Jij kan alles door de nacht heen winnen. Het rijkdom dat nooit slaapt, vriend. Ik adviseer alleen het beste voor jou. Speel. Keer je geluk en word een winnaar. Gooi eens een blik op wat jij met één spin kunt winnen. Plaats munt, draai knop, win groot. Jij bent niet alleen hier, vriend. Ik geef je het rijkdom dat nooit slaapt. Uh, dat is een, uh, een, uh, zo'n spamachtig. Uh, E-mail, maar dan door mij net iets. Dat, dat, ik vind dat altijd fascinerend. Het komt bij mij alleen door de spamfilter als het in het Nederlands is vertaald. Als je het in het Engels krijgt en dat, dat zijn vertaalrobots die heel vreemde zinnen formuleren. En uh, ja, dit gaat erover dat je moet gokken en uh, dat je dan gelukkig zult zijn. En, uh, dat je ook nooit meer eenzaam zult zijn. Uh, wat is er niet fijn aan het zijn van een miljonair. Ja. De, de, de techniek heet vlarf uh, om uh, dingen van internet te plukken. Maar ja, ik vind het, het is geinig. Maar ik vind het uiteindelijk toch ook uh, te gemakkelijk en te weinig uh, zeggen. En bovendien, iedereen met een mailbox krijgt honderden van dit soort shit, ellende in zijn box. Ja, dus. maar niet iedereen uh, maakt er een gedicht van hergroeperde woorden. Het wordt vaker gedaan. Het is een bekende techniek. En, uh, ik vond het toch uiteindelijk niet bij mij passen, zeg maar. Dus? Weg ermee. <totstuken> Muziek van Martin Fontse, Erik Vloeimans en Maranki Quartet te vinden op het album Testimony. Afgelopen een week of twee weken geleden Edison Jazz Nationaal gewonnen. Goed, vergeet de website niet, www.adelinevanlier. Je kan je van alles terugluisteren. Uh, je kan mailen naar Karo.nl. Je kan me bevrienden op Facebook, adelinevanlier.nl. Goed, uh, volgende week gaan we vier uur even terug in de tijd met Benjamin Roberts. We bekijken de peer group van Rembrandt en zijn leeftijdsgenoten. Een generatie van wilde jongelui in deze gouden eeuw, die er wel raad mee wisten hoor, met seks en drugs en ja nog geen rock'n'roll.